6 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Bij twee Nertse bedrijven in De Mortel en Ottersum zijn dieren besmet met COVID-19. De bedrijven worden zo spoedig mogelijk geruimd. In totaal zijn nu 33 Nertse bedrijven besmet met corona. Vele tienduizenden mensen demonstreren in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, tegen president Lukashenko en tegen politiegeweld. Ook willen ze nieuwe verkiezingen. Oppositieleider Tiganovskaya ja, had opgeroepen de straat op te gaan. Zij verloor volgens de autoriteiten vorige week zondag de verkiezingen. Maar algemeen wordt aangenomen dat president Lukashenko heeft gefraudeerd. Rusland heeft zijn steun uitgesproken voor president Lukashenko. In de afgelopen 24 uur zijn ruim 500 mensen positief getest op het coronavirus. De afgelopen week bleken 4438 personen positief. Dat zijn er bijna duizend meer dan de week ervoor. 55 mensen zijn met corona opgenomen in een ziekenhuis. Dat waren er de week ervoor 35. Op intensive care afdelingen liggen 36 mensen. De burgemeester van Utrecht, den oudste, komt eerder terug van vakantie vanwege de rellen in Kanaleneiland. De afgelopen twee avonden werden politieagenten bekogeld met stenen en vuurwerk door groepen jongeren in de wijk Overvecht. Gisteren raakte een agent licht gewond. De directeur van de autoriteit Financiële Markten, Arthur Dokters van Leeuwen, is overleden. Hij was onder meer hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, dat is wat nu de AIVD is. Later moest hij als procureur-generaal bij het gerechtshof in Den Haag opstappen... na een conflict met toenmalig minister van Justitie Zorgdrager. Arthur Dokters van Leeuwen is 75 jaar geworden. En Max Verstappen is tweede geworden bij de Grand Prix van Spanje. Lewis Hamilton van Mercedes won en derde werd Mercedes-coureur Bottas. Het weer. Er trekken onweersbuien over. Het KNMI heeft voor Zeeland, Zuid-Holland en het westen van Brabant code oranje afgegeven. Vanwege windstoten, regen en hagel. Dat geldt tot 7 uur. Vannacht 18 graden, morgen 24 en in de namiddag nog een bui. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin De Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 station dat ben jouw jou met muziek kies het nieuws uit de regio jouw keuze ZFM. staan op Sie FM I'm Exactly. Yeah. This You signed your name upon it. I put it in my wallet, hoping I see your face again. Face again.